In de top 10 staat nog een Nederlander, Afro Jack, op de zevende plaats. De lijst is samengesteld door het Britse DJ Mac... En geldt als de officiële DJ Top 100. 600.000 mensen hebben de afgelopen tijd gestemd op hun favoriete DJ. Het weer, overdag veel zon, droog en het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Wim Rijken. Het blijft grappig hè, nachtzuster. En dan een mannennaam erachteraan, Wim Rijken. Maar het programma heet zo, dan ga je niet opeens als je invalt... als een soort uitzendkracht uh, het nachtbroeder noemen. Dat kan helemaal niet. Nee hoor, het is het programma van Astrid de Jong... maar zij geniet van een heerlijke vakantie. En ze is genomineerd, ik blijf het zeggen. U kunt op haar stemmen voor de Radiovrouw van het jaar. En dit programma is genomineerd voor de Radio Ring voor de programma's. En u kunt naar nachtzuster.net en daar kunt u de link vinden om uw stem uit te brengen op Astrid en op het programma. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus als u haar een warm hart toedraagt en het programma... en u bent er blij mee, stem, want ze verdient dan die prijs natuurlijk. Welkom terug in het laatste uur van deze schone nacht. Het is droog, het wordt straks zonnig, hoorde ik net. Nou, heerlijk vooruitzicht. Maar we hebben nog een uur met elkaar te delen... met mooie verhalen, met vragen en met antwoorden. 0800 11 2N. 21 <laughs> Ging ik weer mis? Het is toch niet te geloven. Ik heb het opgeschreven hoor. 0800-1121. Hoe moeilijk kan het zijn? Had ik maar een vak moeten leren. Laten we lekker muziek gaan luisteren. Lijkt mij een heel goed plan. Ach, dit is zo fijn. Over de mooie band van een vader en een zoon. Over een moeder en een dochter. Van twee mensen. Oh, papa, sit down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 Oh, and that's why I wanna to So proud. Deze versie kende ik niet. En dat allemaal om negen over vijf s morgens. U bent lekker wakker gezongen. Hè? Of u wordt in ieder geval lekker wakker gehouden. Door vader Deen en zoon Alain Clark. Met een heel groot koor van bezoekers van het festival waar zij stonden op te treden. Nou, Ik hoop dat u van genoten. Wij in ieder geval wel. Maar het gaat erom dat we met z'n allen genieten natuurlijk. En dat uh, doen we nog lekker een uurtje. Tot zes uur zijn we bij u met Nachtzuster. En u kunt bellen naar... Ik spiek maar even voor de zekerheid 0800-1121 met alle vragen, antwoorden en andere wetenswaardigheden. We zitten voor u klaar en Ben, hele goeiemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen. Ik, uh, ik wil je eerst complimenteren hoe je het allemaal brengt. Dus bij, ten tweede wilde ik van nachtzuster mijn nachtbroeder maken. <laughs> dus bij deze. Uh, uh, ik, uh, ik heb geen oplossing voor je, voor je, voor je kaarsjes. Maar uh, daar bel ik eigenlijk niet voor. Ik uh, ben eigenlijk... Uh, ja, moet ik zeggen... Uh, ik heb net mijn, uh, mijn allergrootste liefde verloren. En, uh, ik luister nu al... En, al enige tijd naar jullie programma. En dat is uh, gewoon fantastisch. Ook hoe Astrid het doet. Maar ik vind dat jullie het maar alle twee uh, om en om moeten doen. Want jullie doet het ook zo fantastisch. En de mensen die momenteel uh, aan het woord. die ik aan het woord heb gehoord. Zoals uh, Wim, uh, Wim Broodvoet en ja. uh, die meneer De Vries. Wat zijn het fantastische mensen? Ja, geweldig, hè? Ja. ja, ik, ik geniet van, uh, van de verhalen. van. Uh, die meneer ook, die, die, die, die, die Wim uh, Blootvoet, die dan in een caravan woont. Uh, ik woon zelf in Duivertrecht yeah. uh, En ik, ik, ik ken dus uh, Amsterdam-Noord uh, vrij goed. En uh, als je dan hoort... Hoezo, ...hoezo iemand zoiets fantastisch... ...ja, dat is het leven, hè? Ja. Die, man, die man die haalt alles uit het leven. Dat is uh, zoals het leven is. En, en, en, en ja, ik, ik, realiseer, ik realiseer nu, nu... ...ik ben nu alleen. Ik heb, uh, ik heb kinderen en uh, we, uh, we, we, we proberen ons hier doorheen te slaan. Uh, ik was bijna 43 jaar getrouwd. Dat is so. natuurlijk niet niks. Uh, ik ben zelf, ja, ik zou zeggen... ...heel erg fit en... en, en ik, ik sport, ben echt een sportfiguur. En uh, ja, dan, dan, dan mis je je maatje toch aan alle kanten. Mm -hmm. Weet je, maar eh, nog wat anders, uh, Wim. Eh, eh, ik, wil, ik wil graag op jullie stemmen, maar hoe gaat dat? Hoe, hoe, hoe, hoe moet ik stemmen? Zal ik, zal ik zo maar, vertellen, maar ik hoor trouwens heel erg mezelf terug. Zou jij de radio iets zachter kunnen zetten, Ben? Oh, wacht uh, Ik zal hem even weggeven. Ik doe het anders. Ik hoor jou heel goed, maar mezelf heel raar. Zo, zo hoor je beter, hè? Nog een keer? Nee, nog steeds. Nog steeds? Ja, ja. Radio. Ik En nu? Even kijken. Ja, nog steeds. Oh, nee. <laughs> ben, is het <laughs> dan, ligt, dan ligt het aan de verbinding, het geeft niet. Maar, ja. maar jij zei net... Uh, um, het is heel raar. Jongens, ik hoor hem. We moeten misschien even terugbellen. Want we hebben een hele raar. Even kijken. Nu is het weg. is niet weg. Oh, nu, het gaat nu goed. Ben, ben je er nog? Ja, moet je horen. Ik zet hem heel wat... Nee, het, het, gaat goed, het gaat goed nu. Ik heb hem nu weer op de microfoon staan. Je kan me even goed nu verstaan. Ja, nu? ik kan je even goed verstaan. Oké, okay, dan is goed. Ja, maar jij hebt je... Nee, ik hoor het weer. Sorry, we gaan, we gaan je even terugbellen, want het is heel lastig spreken zo. En nu, nu weer, of gaat het nu beter? <laughs> ik denk dat de mensen gek van me worden. Ja, het is... Er zit een... Uh, ik hoor mezelf, alsof ik door een... Uh, met zo'n oren oor... Een, tel... een beetje een echo, hè? Ja. Nee, ik heb de radio helemaal uitstaan. We gaan je opnieuw bellen zo. Oké. Okay. Ik ben zo oh, bij je terug. Oké, okay, dank je wel, Wim. Oké, okay, tot zo, Ben. Doei. Hoi, hoi. Doei. We gaan even een plaat draaien, dan lossen we een technisch probleempje op. En dan zijn we zo weer bij je terug. En ik heb een heel mooi liedje van een man die ik drie jaar geleden heb zien optreden in Den Bosch. Toen was hij al tachtig. En hij schreef ooit voor Edith Piaf, Non Je Ne Regretterien, onder andere. En heel veel andere hits. Maar hij zingt zelf ook prachtig. Dus ik dacht, ik ga eens wat van hem draaien. Monsieur Charles Dumont, une chanson. Ce n'est qu'un peu de poésie Dans le ciel des matins de pluie Les certains roses de ta peau Je caresse avec des mots C'est un baiser un peu futile Pendant un temps le matin d'avril C'est une bouteille à la mer Une oasis dans le désert Et Cette trois voyages chansons, c'est du champagne frisson, et la chanson, et une chanson, à quoi ça sait une chanson, ça dure quelques saisons, et ne chansons. Ce n'est qu'un point dans l'infini, un petit bout de mélodie Que l'on invente sur un piano et qu'on habille avec des mots C'est un prénom sur une page, un jour, un mois, juste une image Et dans le fleuve d'aujourd'hui, c'est sûrement toute ma vie Une chanson, c'est trois fois une chanson C'est du champagne en frisson, des chansons, des chansons, c'est peu de choses, une chanson, mais dites-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons, des chansons. C'est trois fois une chanson C'est du champagne un frisson Une chanson Une chanson C'est peu de choses, une chanson Mais dites-moi ce que nous ferions S'il n'y avait plus de chanson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 Charles Dumont zong over een chanson, over het lied. En dit is prachtig als je dan zo'n man die dan begin tachtig is... nog op dat toneel ziet staan. Denk, dat is toch heerlijk als je op elke leeftijd... en vooral als je ouder wordt, dat allemaal kan blijven doen. Je hoeft niet per se te zingen, maar wat je dan ook doet. Dat je het kan doen. Heerlijk. Al zijn het, uh, ja, maakt niet uit wat het is eigenlijk, nee. Heeft u nog een vraag? Heeft u nog een antwoord? 0800-1121, dat is ons nummer. Herman zit bij de telefoon. U kan daarna met mij babbelen. Uw verhaal vertellen. Uh, uw vraag stellen. En uh, dan komt het allemaal goed, volgens mij. We gaan het opnieuw proberen, Ben. Ben je er nog? Ja, wat dacht jij, Jim? En nu is het goed? Ja, ja het is nu gaat goed. goed. Ja, het gaat nu helemaal goed. Hartstikke goed. Zeg, Wim, ik had eigenlijk ook een vraag. Hè? Ik ben zo aan het nadenken terwijl ik dus even in de wacht stond. Ja. Uh, mijn vrouw is uh, afgelopen maandag is, uh, is een, is de uitvaart geweest. hè? En, en heb je een mooie speech gehouden enzovoort. Nou, dat is weer dinsdag, woensdag, donderdag. Er heeft nog niemand gebeld. Hè? Zal ik maar zeggen van, god, uh, hoe gaat het? Rit je het een beetje? Uh, uh, is, dat, uh, is dat normaal? Want dat weet ik natuurlijk niet. Hè? Want ik, ik, ik zit eigenlijk een beetje te snakken naar, naar iemand die belt. Maar Ben, is jouw ja. vrouw een, van de week overleden? Ja, nee, ze, is, uh, ze heeft nog uh, een, bijna een week beneden bij mij in de kamer opgebaard gele gelegen, zoals mijn vrouw dat wilde. Maar dat was vorige week? Dat was, uh, ja, ze is uh, 11 de 11e oktober is overleden. Oh. Dat is uh, afgelopen dinsdag een week geleden. Ja. En die maandag, de 17e, is, uh, is de uitvaart geweest. Uh, dus is bijna een week bij me gelegen. Gecondoleerd, Wim. Uh, ben? Dankjewel, Wim. Dankjewel. En nu, ja. Nu staat de telefoon helemaal stil, weet je? En, en de behoefte is er juist zo na. om, uh, om even, uh, ja. om er even over te praten. Ja. Welkom, en uh. ik heb die ervaring uiteraard. Ja, uiteraard niet. Nee. Uh, en uh, uh, nu is het zo van. Uh, uh, is dat gewoon? Is dat, is dat, zijn de mensen nu van, uh, laten we hem even lekker met rust. Hij heeft uh, zijn kinderen en uh, daar kan hij misschien even zijn ei kwijt. Uh, ja. aan, aan ons heeft hij nu even niks, maar uh, dat komt wel weer of zo. Uh, uh, uh, dat weet ik niet. Nou, ja, het, ja, het is misschien, ik kan me voorstellen mensen die nu zitten te luisteren, die ook een heel dierbare partner of man-vrouw zijn, uh, zijn kwijtgeraakt, zijn verloren... Ja. die misschien dat ook hebben meegemaakt. Ik heb het wel vaker gehoord wat jij nu zegt. Ja. En misschien is het wat je zegt, dat ze denken... laat ze maar even met elkaar zijn. Maar ondertussen mis jij het heel erg. Ja, ik, ik, ik, als ik uh, uh, een boodschap gedaan heb of zo... of oh, ik ben even weggewezen, dan kijk ik echt op de telefoon... Van, oh, nee, heeft niemand gebeld. Mm -hmm. Weet je, en mijn behoefte is juist van, goh jongens, uh, bel, dan kan, ik, uh, ja, dan kan ik dingen ook met samen met jullie delen. Jullie hebben mijn Paulien uh, zo goed gekend en uh, dan kunnen we daar nog even over praten. En, en, en weet je, uh, het, het, het, geeft je het, het geeft je ontlading. Ja. He, je? Zie je, spreek je je kinderen deze dagen veel? Ja, ja, mijn kinderen, oh god, ik ga er straks weer naartoe. Ja. Maar, vergeet niet, Wim, uh, ik, dus, uh, ik ben dus iemand die... Uh, ik ga er even naartoe. Ik ga niet iedere avond bij ze eten. Mm -hmm. Begrijp je? Want, dat, want dan heb ik het gevoel van... Oh, dan heb je opa weer. <laughs> dus dat is, niet de, dat is dus niet het geval. Uh, ik ga wel... Ik moet mijn dochter namelijk altijd heel even, even voelen. Want, maar die heeft hetzelfde huidje als mijn vrouw. Ach... Weet je, dus dan, dan, dan, dan doe ik mijn wang op haar wang. En, en, dan, ja, en dan voel ik eigenlijk mijn grote liefde, die in mijn hart zit, uh, voel ik gewoon weer, weer bloeien. Maar het moet ook onvoorstelbaar, ja, als je drie, jullie zijn 43 jaar bij elkaar? Ja, gaat en 47 jaar bij elkaar. Onvoorstelbaar, ja. En dan ja. Is het nu, ben je net een paar dagen of net een week, anderhalf week alleen. Ja, het is net of ze op vakantie is, weet je. Ja, ja. Dat ze nog terug moet komen of zo. Het geeft een, uh, een beetje dubbel gevoel. En ik, uh, ik zit op een tennisclub. Uh, dat is hier TVDZ in, uh, in, in, in Diemen. En daar kom ik ja, overal bijna 25 jaar in. We hebben een ochtendploeg, maandag en woensdag en vrijdag. En uh, ik zou je vertellen, daar, dat is een warme deken als je daar naartoe gaat. Yeah. Die jongens zijn zo al met je begaan. Yeah. Weet je, en ze zijn, uh, ze zijn ook geweest op, uh, op, de, op de begrafenis. En, en, en, en die niet konden, we hebben kaarten gestuurd. Uh, het was gewoon helemaal groot. en Ja, uh, we zijn echt... Uh, dat is... Dat, en, ik was er woensdag, hè, dus uh, dat, dat, uh, maandag dus de begravenis. Woensdag was ik er. Ik kon, me ik kon ook huilen. Ik kon ook. Ja. Uh, jongens, ze begrepen, het. Uh, ze gaven me uh, steun, uh, weet je. En dat verwachtte ik eigenlijk een klein beetje, maar die verwachting mag ik natuurlijk niet hebben. Maar ook een beetje van mijn uh, vrienden, kennissen en mm. uh, familie misschien. Zou je het aan ze kunnen vragen hoe dat komt, of vind je dat lastig? Nou, ik heb namelijk een ander... Ik heb een idee, hè? Ik Vertel. Heb een idee, moet je horen? Ik ga geen, kaarten geen bedankkaarten sturen. Ik ga het anders doen. Ik ga ze allemaal persoonlijk bellen. Ja. Dat Hoe vind ik. je die? Dat vind ik een hele goeie. Ja, hè? Ja. Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat mensen het heel moeilijk vinden. Natuurlijk vinden ze het moeilijk. Want ze, er, het is verschrikkelijk voor jou en voor je kinderen wat er gebeurd is. Ja. En, en dat ze... Maar als, misschien help jij, ze, help jij hen daarmee. Ja, en dat vind ik ook weer heel goed van jou. En jezelf. Ja, en dat gevoel tijdens het praten met jou... komt dat dan bij zo naar boven... dat ik denk, ik stuur geen bedankkaart. Mm -hmm. Ik ga ze bellen. Ja. En vragen van jongens, weet je nog hoe mijn speech was? De sa het samen zijn met, met mijn Paulien naar jullie toe was groots... En ik heb ook gevraagd in mijn speech, nu dat zij er niet meer is, zou ik heel graag met jullie doorgaan. Ja. Eh, weet je, maar ik denk dus, eh, omdat iedereen natuurlijk een beetje afwachtende houding eh, neemt, ja. eh, dat het eh, ja, voor hun toch ook wel moeilijk is. Kijk, ik veroordeel niemand om nee, binnen, nee, ik nee, nee. te voorstel. Nee, nee, nee. Maar het is, een, het is iets, het, natuurlijk, ik snap het helemaal wat je bedoelt. En, en, en het geeft mij dus, uh, nu dat ik zo met jou praat, Wim, geeft mij dus ideeën van, weet je wat ik doe? Ik ga dus bellen, ja. weet je. En ik Heel denk goed. dat ik daar uh, volgende week mee ga beginnen, want dan is het alweer een week geleden. Ja. En dan zijn de mensen misschien dan ook alweer van, ja, het is alweer even wat geleden. Als, als, het is nu, denk ik, voor de mensen nog iets te bril. Maar volg je hart daar vooral in, volgens ja, mij. Weet het, je wat jij nu zegt, ook dat je, je voelt dat zo, dan moet je het zo doen. Ja, en, hè, en, dat is en, uh, toch een hele goede uh, echt, van jou ook al, Wim, om, om, dat, uh, om dat aan mij zo te adviseren. Ik moet me even een beetje tijd geven, de andere mensen een beetje de tijd gunnen. Ja. En dan komt het zo heel, heel langzaam wel weer goed, hè? Ja, en het is ontzettend... Mooi dat je op de tennisclub zoveel makkers hebt, zoveel ja. maten hebt waar je, waar je zo wordt opgevangen ook. Fantastisch, echt een warm betekent ja. hoor. Het is echt niet te geloven. Die, ja, goed, nou kom ik al, ze kennen me al zo 25 jaar. Weet je. En, en, en ja, kijk, uh, je, je komt nu echt de mensen allemaal tegen, de hele club hoor. Ja. De echte mensen tegen, nu dat je ze nodig hebt. Kijk, als je ze niet nodig hebt, dan is het een gewoonte. Hè? Je gaat er naartoe, je tennist, en ja. de ene mag je wat meer, ander mag je wat Tuurlijk. meer. Tuurlijk. Weet je wel? Maar nu is iedereen is gelijk. Het is allemaal warmte wat je voelt. Weet je? Uh, en, en, en, ja, en ze vonden het ook fantastisch. Goed, Ben Bader alweer. Ja. Hè? Uh, ze is net begraven. Goed van je dat je er bent. Ja. En uh, uh, ik wil graag even met je spelen. En die wil even graag met je spelen. die wil even met je praten. Ja. Nou uh, Wim, dat geeft me, dat geeft me een, een, een, een blijdschap van medeleven. Zoals, uh, ja, uh, ja, menselijkheid. Ja, grote blijdschap naast een heel groot verdriet. Ja, precies wat je zegt. Ja. Heel goed. Vind ik heel goed dat je dat zegt. En ik, ik ben, mijn vrouw heeft dus eigenlijk uh, wel acht maanden heel erg ziek geweest. Mm -hmm. Eh, maar heeft geen pijn gehad. Heeft, eh, is ook niet bedliggerig geweest. Mm -hmm. eh, laat ik het zo zeggen. Ze heeft dus anderhalve eh, dag in coma gelegen. En eh, toen is ze heel zachtjes eh, is eigenlijk, eh, heen gegaan. Eh, dus dat is ook eigenlijk een, een, een, een, ja, voor mij een gevoel. van Ze heeft niet geleden. Eh, het leven had eigenlijk wel wat langer gemogen. Ja. Maar eh, het, is, het is goed zo. Mm -hmm. En de verwerking, uh, ja, die, uh, die, ja, die neemt nu plaats hier voor. En ja, ik, ik heb iedere dag mijn huilbuien hoor. Dat is natuurlijk omdat het nog zo bril allemaal is. Maar uh, ja, ik, uh, ik weet zeker dat de mensen die uh, mijn vrienden kennen, en familie, zeker uh, misschien, uh, misschien hoort één of twee dat, ik weet het niet. Ja. Yeah. Dat ze me zeggen, oh ja, dan ga ik, ga ik gelijk uh, bellen. Nou, dat vind ja. ik hartstikke goed. Dan, dan werkt het een beetje. En Ben, die 47 jaar aan herinneringen en aan gevoelens ja. neemt nooit iemand je af. Dat ben ik ook helemaal met je eens. Ik en dat je... is ook zo en dat, dat zit ook bij me. Ik was voor, dat, voor de uitvaart, uh, die maandag, die zondag was ik naar het strand gereden. Om 9 uur s morgens uh, naar Zandvoort. Uh, ik half tien was ik er. Ik heb mijn auto neergezet. Ik ben het, ik ben, ik ben het, ik ben het strand opgelopen, was er zo van hield van het mm -hmm. strand, zee en van en. En, en, en van de zon. En ik, ik had geen keel meer. Ik had geschreeuwd. Ik was kwaad. Ik was, niemand hoorde me. Mm -hmm. Ik was gewoon één met de, met de natuur. Ik, het was gewoon een bepaalde voldoening qua boosheid. Ja. Ik kon alles kwijt. En gewandeld. En, en, en ja, ik had toch het gevoel van. Uh, hier heb ik altijd gelopen met haar. En uh, ja, het was gewoon een hele mooie. Uh, een, een, een, een, een, een, eigenlijk een dubbele dag van vreugde. Dat, dat ze niet heeft geleden. En ik was op dat moment ontzettend egoïstisch. Omdat ik. Uh, ja, ik wilde er niet kwijt, weet je. En... Nee, maar dat ben je niet egoïstisch, hoor. Dat is Want... een, hele, een hele normale zaak. En ik was. Ik, natuurlijk ik wil je er niet kwijt. Zo poos ook, zo poos. Ja, boos, tuurlijk. Weet je, en, en, en op een zeker moment dacht ik aan mijn kinderen. Ja. Ik, was, ik wilde eigenlijk doorlopen de zee in mij. Maar... Nee, nee, nee, nee. nee. Toen, toen, toen, zei mij, toen zei mijn grote liefde: van, Denk je niet aan de kinderen? Oh, god, ja. Ik het. kan me niet verhuizen. <laughs> en toen ben ik langs het strand gelopen, weet je, Wim. Ja. En dat gaf mij een gevoel. Van ergens van opruchting. Ik heb met opgeheven hoofd. Ben ik. Uh, ja, het was ook mooi weer. Ben ik. Uh, ja. Ben ik. Uh, met mijn tranen en en, en. en met mijn vreugde. En. En, en alles wat, wat. Wat ik hier met haar uh, heb beleefd. Heb ik, heb ik eigenlijk ook zo de revue laten passeren, weet je? ja Ik wens jou heel veel sterkte ja, en we gaan zin. een plaat voor jullie samen draaien. Nou, uh, mag, ik, mag ik een verzoekje? Ja, we hebben er al in klaarstaan, maar die zoeken oh. we dan snel op. Wat is het verzoekje? Het is van uh, de fortunes, de troubles van de fortunes. Nou, dan gaat Tim even heel snel kijken of dat kan. Ja. <laughs> ja. Hij is, uh, Tim kan alles, hoor. Die zit achter de, ja, achter ja. de knoppen. De dus ik, ik denk dat het hem gaat lukken. Oh, wat goed. Dus geef ons de nog even. Hoe heet je vrouw? Mijn vrouw heet Pauline. V voor Pauline en voor jou, Ben. En voor jullie kinderen. Oh, wat lief. Mijn, mijn, do ja, mijn dochter heet Michelle en, uh, en de kinderen. Ja. Ga er even voor zitten. Oh, bedankt. En genieten, Tim. Ben. En uh, ik, uh, ik ben een grote fan van je, <laughs> Dankjewel. Dankjewel, hè.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 Voor Pauline en voor Ben, nalang van het verhaal van zo even. We zijn er nog een half uur. Geachte luisteraars, <laughs> geachte luisteraars. U kunt mij nog een half uur bellen, u kunt ons nog een half uur bereiken. U luistert naar Nachtzuster, Astrid is op vakantie. Maar u kan wel op de stemmen. Ja, ja, ja, ja, ze is genomineerd. Ga naar nachtzuster.net, dan wijst het zich allemaal vanzelf. Het programma en Astrid zijn beide genomineerd. En u kunt nog een half uur bellen naar 0800 1121 vragen antwoorden, opmerkingen. We zitten er klaar voor. Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Je kunt het We... programma ook De Nachtwacht noemen. <laughs> ja. ja. Uh, eerst even over meneer Van der Net, Ben. Ja. Uh, mijn, toen mijn vader was overleden, heeft mijn moeder gelijk tegen iedereen gezegd... Alsjeblieft, praat wel over Haid. Ja. Haid is een Friese benaming ja. voor vader. Hè? Ja. Maar dat heeft ze zelf gezegd... Wat goed. Want iedereen denkt uit pietijd, laten we dat maar niet doen, ja. want dat haalt oude wonden open. Ja. Maar zo is het niet. Mensen hebben er juist behoefte aan om te praten over hoe die was. En zij zei dat meteen tegen ze? Ja, ze zei het meteen tegen ons allemaal. Wat goed. Praat wel overheid. Goeie ja. tip. Ja. Goeie tip, ja. Dat moet die, want hij moet de mensen ook niks verwijten. Nee, maar dat deed hij ook het niet. Allemaal uit pietijd. Ja. Maar dat zei hij zelf ook al, hè? Hij, hij begrijpt, ik geloof dat hij het ook wel begrijpt. Maar gelukkig uh, gaat hij dat... Uh... Hij had een mooie oplossing ervoor, hè? Hij gaat ze ja. allemaal bellen. Ja, maar dat doet hij pas over een maand. Nee, volgende als week het, toch, zei hij? Als het tijd, oh ja, voor de bedankjes. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, moet gewoon bekendmaken. Mensen praten alsjeblieft wel over, want dat doet me goed. Ja. ja. Goed. Helder, ja. Okay. En uh, ik had, u, u sprak, u zei net vertwijfeld. <laughs> Van hoe onthoud ik nou dat telefoonnummer? <laughs> maar als je het, maar u hebt het al gedaan, als je het één keer hebt opgeschreven. ook al schrijf je het met je vinger op tafel of ja. in de lucht. dan onthoud je het vaak beter. Ja. Dat want is helemaal waar. Als je het in de pen hebt gehad. Ja, Een beetje motorisch type noemen ze dat dan. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik, ik heb het ook wel. Zegt u alstublieft jij tegen mij. Want jij, ja. ik zeg jij tegen jullie. Omdat er uh, voornamen krijg ik door. En het is een beetje de, de sfeer van het ja. programma. Ja. Maar ik ben altijd heel erg om, geneigd om u te zeggen. Maar nou zegt u, u tegen mij. Als u nog begrijpt ja. wat ik bedoel. Voor ja, straf. Ja, precies. Nee, maar het is heel grappig wat u zegt. Ik, uh, ik schrijf ja, altijd alles op wat, ik, wat, ja, ik wat jij zegt, wat ik, wat ik niet mag vergeten. En normaal gesproken werkt het, maar met het telefoonnummer... Het is net alsof ik... Dan ging ik opeens 06 en dan weer 121. Nee, 08. Ja, het is... Ja, het is uh, zo simpel als wat, ja. ja. Het alarmnummer en dan nog een 1. <laughs> ja. ja, inderdaad. Nou, ik, ik, u heeft helemaal gelijk en ik, ik hoop dat dat niet meer gebeurt. Maar ik heb af en toe... Het is ook een heel apart, kan ik je wel zeggen, Jelle... maar het is mijn tweede nacht en normaal, als ik hier begin... Ga ik, lig ik thuis al in bed. Dus ik ben gisteravond op bed gaan liggen... En denk ik, moet maar even slapen, maar ik kan helemaal niet slapen s'avonds. Dus mijn hormoonhuishouding, om het maar even zo te ja. zeggen... Commando, is handloos slapen, dat gaat ook niet, door. Nee, dat kan niet. Nee, precies. Dus ik moet nog even wennen aan het ritme van s'nachts presenteren. En alert zijn op wat iedereen zegt. En meedenken en zo. En dan ben ik daarop geconcentreerd. En zoiets knulligs als een telefoon, maar vergeet ik dan. Dus het is, nou ja, goed. Een beetje dom. Hij is een beetje dom. in de buurt, denk ik. Nou, ik zou zeggen, ik kan niet eens het toilet halen. Laat staan het koffiezetapparaat. Ik ga je niet verder lastigvallen met mijn sores. Want het is echt... Flauwekul. Je zegt net uh, uh, over het toilet. Ja. De, wat de treinen, voor die zeggen over 14 jaar dan zo'n toilet in de trein hebben. Nou, bij iedere bouwplaats staan van die uh, mobiele toiletten, zet die in die trein. Ja. Iedere avond schoonmaken en het is voor me raar. Ja, het is ook een drama als er geen toilet in een trein is natuurlijk. Ach, het is onzin dat dat 14 jaar... Nee, dan kunnen ze gewoon zo'n mobiel toilet inzetten. Ja. Vind ik Dat goed? Is toch een goed. Een hele Lopen goede oplossing. Ja. Ja. ja, waar woon jij je trouwens, Jelle? In Amersfoort. In Amersfoort. Ja. En ben je vroeg op of ben je heel nou, laat thuis? Nee, ik ben net wakker geworden omdat ik even een sanitaire stop moet maken. <laughs> Toen dacht je: maar, pak. Eh, wat over eh, het geluid wat over de telefoon eh, uh, dubbel klinkt. Ja. Eh, als de van uw kant kan de geluidstechnicus er zoveel mogelijk aan doen... door het retour van de beller niet aan hem terug te geven. Ja, dat, dat deed hij ook, ja. Ja, want uh, op dat broodje zit onder andere auxiliary input. En dat is wat hij weggeeft aan wat hij retour geeft. En dan moet hij ja. gewoon overal een retour van open draaien... behalve van die telefoonlijn. Ja, maar een keer, ja, het was, er was iets technisch waardoor het één keer niet lukte. En dat ja. lag geloof ik ergens. Aan, ik, weet het, ik ben helemaal niet technisch. Maar we weten nu wie we moeten bellen als we een keer zonder technicus zitten, jellen. Ja, ja. Amersfoort-Hilversum, ja. dat is maar een, een kippen eentje. Ja, ja, ja. Amers, ja. Ik, heb, ik heb 24 jaar uh, bij NOS, NOB. Eerst NTS, toen NOS, toen NOB gereden. Facilitair bedrijf als geluidsleidinger. daar dat ik denk, ach, laat ik me een keer mee bemoeien. Wat, wat leuk. Dus je bent een ja, ex-collega van onze team. Het was echt leuk. Het uh, was echt van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja. En toen ik uh, solliciteerde, toen had ik geen algebra en meetkunde gehad. Nee. En toen werd ik afgewezen. En toen heb ik bij het PBNA gevraagd. Een opleiding als geluidstechnicus. zelf uh, aan te gaan. Ja. En toen zei ze: Je moet eerst de gebruikt mee kunnen hebben. Want de vragen die je vooropleiding. Mm -hmm. helemaal uit. En al mee kunnen hebben. Toen, en toen dat na een half jaar afkwam. toen dachten ze bij de omroep kennelijk van: Nou, dat is meer dan een blauwe maandag. Die mm -hmm. moeten we hebben. En toen kwam het ook heel snel af. Nah. Van: uh, jou moeten we hebben. <laughs> en toen kon Jelle van zijn hobby zijn beroep maken. Wat is er, wat is er mooier? Ja. Ik had mijn friesje stijfkop. Uh, dat doe je goed, Jelle. Want die zeggen: als, als het niet in zijn kop zit, dan zit het Of als, als het eenmaal in zijn kop zit, zit het niet meer in zijn. Uh, in zijn achterbalkon. Kom, ja. In zijn achterkant. Ja. Ja. Jelle, uh, goed zo. ga lekker nog even terug het mandje, misschien. Niet nu hoor, na zes. Ja, nee, <laughs> nee hoor, dat is flauw. Nee hoor, je moest de sanitaire stop maken. Het is lekker om je dan nog even om te draaien. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Ja, dank je voor je verhaal, Jelle. Hoi. Doei. Dag. Vijf uur veertig, geachte luisteraars. We hebben nog twintig minuten, dus mocht u nog iets willen weten... of iets willen beantwoorden van iemand anders, dan kan dat. We hebben nog die vraag van als we nou vijfhonderd brieven naar Frankrijk sturen... en we krijgen de duizend terug, waar blijft het verschil van die portokosten? Dat vond ik wel een goeie, ja. Want misschien zijn wij heel schrijvenlustig... of juist niet in de Frans of in ander, andere landen wel. Maar wie weet is er iemand van... De, we hadden al iemand van de PTT, maar die was daarvoor aan de lijn. Maar als iemand anders dat nog weet... dan vind ik dat wel leuk om nog die vraag beantwoord te kunnen krijgen. En nou ja, in twintig minuten kan er nog heel veel gebeuren, hoor. He? Heel veel. 0800-1121. Ja, Jelle, ik heb het opgeschreven. 0800. Ik zal het in de lucht opschrijven. 0800-1121. We zitten er klaar voor. En dit is een prachtig liedje. Ik heb uh, jaren geleden daar al eens een hele mooie herinnering bij gehad. En u vast ook. Ga daar maar eens naar terug. Naar die foto van die ene persoon waar je... die speciale herinnering hebt. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken...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 die dromen zijn over, het gevoel is gebleven, hier in mijn hart verlang ik vaak naar dat.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 Ja,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 Ja, is toch het allermooiste als je het kind in jezelf niet kwijtraakt. Rob de Nijs zong het in de foto van vroeger. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met John van Meulen. Dag John van Meulen. Uh, Welkom. Ik wou eerst even Astrid uh, in het programma feliciteren voor je nominaties. Ja, goed hè. Ja. En als je ook en kan stemmen, kan dat ook schriftelijk? kan dat ook, want ik heb geen internet, dat is een probleem. Oh, eigenlijk. dat weet ik eigenlijk niet. Oh, nee, ik zie Tim nee klikken, knikken. Het kan niet, nee. het Kan, alleen, kan het alleen via internet, Tim? Oh, ja. Wat ja, wat jammer. Maar ik geef de felicitaties door als ze van vakantie terug is, hoor. Ja, ik had al een brief geschreven. Dus oh, hartstikke jammer. goed. Hartstikke goed. Oké, ik wou verregen. Die man van die chef houden verloren. Ja, vreselijk, hè. Ja, we hebben een beetje rot na zo'n tijd. En ja... Ik ken ik, ik, ik hem misschien moeilijk verplaatsen, maar ik heb zelf dan, uh, ik ben zelf 46, ben mijn moeder kwijtgeraakt ik heb een behoorlijk uh, goede relatie gehad. Ja. Ondanks alle ruzies was dat toch een perfecte relatie. <lacht> en ik weet, ja, dat is, uh, is nu niet, niet goed te maken, dat verdriet. En ja, uh, als, als, als, als die man die man uh, vleeg zit ofzo, of, zo, of als ze met iemand wil praten, ik ben, ja, ik heb dag en nacht bellen, dat maakt mij helemaal niet uit. Ik nou. ken enigszins wel een beetje begrijpen hoe moeilijk dit is hoor. Nou, dat is wel ontzettend sympathiek van je, John. Ja, ik vind dat uh, het is ja, je praat er makkelijk over, maar het is meer uh, huilen met een glimlach of dit. Ja, maar dat zei hij ook hè, toen hij aan het strand liep en zo. Ja, is... ik heb het ook gehad. Ik heb het ook, ik weet precies wat het is. Ik ja. heb ook op het strand gelopen. Ja. Ik weet precies wat het is. Echt, het is geen toeval, maar echt. het is echt, het is gewoon gebeurd dit. Ja, en, en je. Je kunt het is niet omschrijven. Nee, nee. Nee, ik, ik, kan, ik kan er ook niks over aan toevoegen. Het is een, een, een, een enorm verdriet natuurlijk en dat moet je al, dat, ja, veel mensen krijgen daarmee te maken en ga er maar aan staan en daar moet je doorheen en dat is een gevecht, denk ik, hè? Ja, een heleboel mensen zijn er je na, na een week of twee weken, een maand, misschien twee, en dan zijn ze vergeten, maar dat, dat gaat soms maanden, ja. maanden, soms wel jaren ja. door dat ja. verdriet. Ja. Ik het, is het maar is al ook... vijf, vijf jaar geleden van mijn moeder. Maar, maar, ja, de, tij, de tijd heelt voor alle wonden, dat is een feit maar. Maar nee, ik ja, zeg het, wel, het, ik hoor altijd wel mensen zeggen, en dat vind ik wel een hele mooie gedachte: niemand neemt je herinneringen af. Hè. Je kan, nee, als je eenmaal nee, het ergste verdriet gehad hebt, dan is er misschien ook weer heel veel plaats voor alle warmte, alle mooie dingen die je samen hebt gehad. En je raakt elkaar, als je in elkaars ziel zit, volgens mij ook nooit meer kwijt. Ja. Ja, dat is, dat is heel mooi geschreven. Daar wil ik heel, heel veel van. Dat is heel mooi gezegd. Ja. Dat is heel mooi, ja. ja. Maar ik zeg het, ja, ik, ben ik ben ook toevallig nou in die opleiding voor buddy bezig, weet je? Voor mensen, ook twee, toevallig twee tegen eenzaamheid. Ja. Dus en ik ben nu net gekomen. Tweede, uh, tweede dag ga ik morgen beginnen. Dus oh, goed. Mocht iemand man behoefte hebben, kunnen me altijd bellen. Ik kan mijn telefoon doorgeven, maar het maakt allemaal niet uit. En voor de duidelijkheid: een buddyopleiding is dat je mensen begeleidt die ziek zijn. Met ja. Eenzaam zijn, ja. Wat ja. goed dat je dat doet. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dus je kan mijn telefoon altijd doorgeven, ja. mocht u bellen. Als hij het gehoord heeft en hij heeft de behoefte... dan ja. zullen we dat zeker aan hem doorgeven buiten de uitzending. En ik dank je voor je mooie voor je gebaar. mooie. kom in gebaar. Haag, dan weet je ongeveer welke omschrek het is. Hartstikke goed, John. Dank je wel. Ja? Tot ziens. Oké. Okay. Dag. Dag. Dank je, jij, jij ook. En een hele mooie morgen. Wat is toch prachtig dat luisteraars elkaar ook op die manier helpen. Niet alleen met vragen en antwoorden, wat prachtig is... maar ook op zo'n hele menselijke manier. Ik vind het uh, ja, heel bijzonder. Jules, hallo. Hallo. Jules, waar kom je vandaan? Ik kom uit Maastricht. Uit Maastricht. Je klinkt namelijk heel dichtbij. Ik denk vast heel <laughs> maar je komt uit Maastricht. Uh, uh, wat leuk. Hey, jij klinkt heel veel weg. Oh, nou. <laughs> dus jullie klinken allemaal een beetje verder weg. Toen had nou. ik net ook met Herman had ik net aan de lijn en die klonk ook heel ver weg. Nou, dus zat... ik heb, uh, En normaal gesproken, ik luister heel vaak naar jullie programma... maar dan stuur ik altijd een tweet en dan, uh, dan ben ik er vanaf. En dat is voor mij erg makkelijk. Ik ben niet zo iemand die... Uh, makkelijk gesprek aan gaat, dus uh, ik denk dat het is handig Je hebt een tweet sturen, maar nu zag ik vanavond dat het niet ging en dat jij uh, het overnan van, uh, van afrit, dus uh... Ik denk, euh, nou, nou dan moet ik maar gewoon bellen. Ja, nou fantastisch Jules, want ik weet, ik, ik vind namelijk nog zo druk met, omdat het pas mijn tweede keer is, met alles wat ik moet doen in de uitzending, dat ik geen tijd heb om te twitteren. Nee, nee, nee, nee dat begreep ik er ook meteen uit. Ik denk, ja. hij is nieuw, hij, er gebeurt zoveel onder ja. en en al die geluiden, iedereen praat. En ik heb nergens tijd voor. Ja, nee, dat wordt lastig om dan ook ja. een beetje twitteren in de gaten te maar dat was ook altijd mooi en dan stuur ik altijd iets door. Ja. Maar over ja, nee. als ze er weer is, gaat het allemaal weer zoals het altijd was, hoor. Maar ja, ik, nee, dat begrijp ik. Ik, nee, dat... ik, ben, uh, ik ben een stagiaire die wordt ingewerkt, hè? Broeder, ja, broeder ja, ja, Wim. Nee, dat, is ook, ja. nee je, dat komt bij jou ook goed. Helemaal goed. Nou, dankjewel. Ja, dat is ook echt... En dan hoor ik wel al die heftige verhalen. En dan denk je ook weer aan jezelf. Maar daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Dus uh, ik, uh, ik had dat verhaal gehoord van mevrouw de Zeeuw. En ik ja. dacht... Uh, ja, dan wou ik dus gewoon even die tweet opzuren. van... Uh, helemaal goed. Van over de posttarieven. Ja, over hoe, die hoe het zit, even voor degenen die het gemist hebben... stel nou dat er 500 brieven van Nederland naar Frankrijk gaan... en er gaan duizend brieven van Frankrijk naar Nederland. Waar blijft het verschil? En daar denk jij het antwoord ja. op te weten. Ja, ik denk er niet het antwoord op te weten. Ik denk gewoon een beetje logisch na te denken. Ik denk dat er wordt helemaal niks verrekend. Nee. Ah. Kijk, in Frankrijk uh, stuur je een pakketje op. Je betaalt daar uh, bij het postkantoor. Nou, ze sturen het op. En het gaat naar Nederland toe. En uh, ze betalen gewoon... Uh, wat het kost om naar Nederland te sturen ja. en wat overblijft, dat, dat houden zij gewoon over. Ja. En van ons naar hun ook. Dus in principe, ja, er gaan natuurlijk meer pakketjes van Frankrijk naar Nederland als van Nederland naar Frankrijk. Als je het zo schatten. Dus, ja, het, het, je ik, bedoelt, het ik, wordt niet tegen elkaar weggestreept. Je betaalt het gewoon nee. in de plek waar je het koopt. Ja. Ja. Dat is ook ja, zo. Ja. Dat, dat, dat, om het heel makkelijk te zeggen. Ja, is het dat het, klinkt maar. heel simpel. Ja, maar ja. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja. ja, ik denk dat dat logisch is. Want ja. anders wordt het wel heel erg ingewikkeld. Ja, want ja, het, dus het wordt denk, gewoon als het maar afgerekend wordt in het land vanuit waar je het zendt. Toch? Ja, het wordt gewoon afgerekend. Jij ja betaalt er op het postkantoor en dat wordt verzonden. En wat zij eraan overhouden, dat verdienen zij gewoon. Kijk, ik begrijp haar redenatie wel. Ik ook, ja. Het zijn allemaal postzegels. En die ja. postzegels die moeten met elkaar verrekend worden. Maar het is gewoon veel eenvoudiger, denk ik. Ja. ja, want je kan ook niet, als jij je postzegels in Nederland koopt. en je wil een kaartje uit Frankrijk sturen naar Nederland. kan je niet je Nederlandse postzegel erop plakken? Ik nee, denk nee niet je dat kan dat... niet de Nederlandse postzegel nee. uh, meenemen naar Frankrijk. en hem erop plakken en nee. dan terugsturen naar Nederland. Ken nee. jij die mensen trouwens die alle kaarten al in Nederland schrijven? Dan, die schrijven de kaarten al in Nederland. Dan gaan ze op vakantie. Hebben dus ze de kaart al ja, gezet? Nee, en dan sturen nee, ze ze dus het Duitsland. Dat kan ik me van vroeger nog heel goed herinneren, ja. dat, dat, dat dat soort dingen gebeurde. Maar ik denk dat dat tegenwoordig toch niet meer gebeurt. Ja, nou, ik noem geen namen. De generatie van mijn open en oma, die <laughs> leven tegenwoordig dus niet meer. Maar die zouden dat misschien nog doen. Maar... Ik ken ze niet, laat uh, oh. nee, ik het daarop houden. Nee, dat is ook maar een grapje. Maar ja. ik dank je voor je reactie, Gilles. We gaan al aardig naar zes uur. Dus ik ja, ja, ja, kan, dat kan dat nu ik niet zo heel... heel... Ik, ik was ook al bijna aan het slapen, dus... Ja. Uh, nou, ik vind het heel tof dat je uh, als tweeter bent gaan bellen. Mijn complimenten. Ja, ja bedankt. Uh. Ik eh, vond het heel leuk. Dankjewel, ik ook. Dag, Gilles. Hey, da dat rustig. Jij ook. En een goeiemorgen. Hey, doei, doei. Hey, heel ah, ja. veel succes ermee. Dankjewel. Doei. Dag, dag. Jennifer, goedemorgen om 7 voor 6. Ja, goedemorgen met Jennifer uit Amsterdam. Ik weet niet of ik de laatste ben. Dat zal zo ongeveer. Hè? Dat zal zomaar wel eens kunnen, ja. Ja, last but not least, nee. zeggen ze dan. Hè? Nou, neem je moment, zou ik zeggen. Ja, Wim, ik moet je eerst even complimenteren met de geweldige manier waarop je dit gepresenteerd hebt. Fantastisch gewoon. Ah, oh, wat lief, dankjewel. En al is dat de tweede, en al zitten er de drie maanden tussen. Het maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, je krijgt een tien van mij. Ah, oh, wat lief, dankjewel. <laughs> en, uh, nou, je, je bent een vrolijk iemand, en je hebt gevoel voor humor. Nou, dat zijn twee zulke belangrijke dingen in deze barre tijden, want het leven is niet altijd zo eenvoudig voor een heleboel mensen, nee, toch? Nee, dat klopt. En uh, dat mensen dus ook heel openhartig waren. Hele bijzondere verhalen. ...kwamen ja. aan de orde vannacht. Ja, ja ik vond het buitengewoon gewoon mooi. Ik vond het echt fantastisch. Nou, dat kan ik wel eens zeggen? Nou, ontzettend lief dat je, dat je dat zegt. Ja, en uh, ja, ik heb nog wel een vraag, maar ach, dat doe ik een volgende keer. Nee, nou. stel maar, joh, we hebben, maar, we hebben... ja, het gaat er eigenlijk over waarom die liften altijd zo gesloten zijn. En uh, ja, ik heb een claustrofobie, ik heb vaak in liften vastgezeten. Oh. Dus ik loop dus nog 13 hoog als het moet. Ja, liever niet natuurlijk, nee. maar... Dat vraag ik me wel eens af, want je hebt liften bij stations bijvoorbeeld, en dan ja. kun je van alle kanten kijken. En in sommige ziekenhuizen, waardehuizen, heb je dat ook. Ja. En waarom dat altijd zo, potdicht is, dat vraag ik me af. Als het open is, dat is heb je technisch niet mogelijk overal. Weet uh -huh. ik niet. Heb jij veel minder last als ze niet zo dicht zijn? Wat zeg, je? Wat zeg je? Heb je veel minder last als ze minder dicht zijn? Ja, als ik open heb en je zit vast, nou ja, dan kan iedereen je nog zien in ieder ja. geval. En het is ook heel vaak dat je heel lang moet wachten voor je weer uit die lift gehaald wordt. Mm -hmm. En dat maakt heel erg benauwd. Heb je het alleen in liften? Of, ja, eigenlijk alleen in liften. Ja. Dus dan, en is het dan waarschijnlijk doordat je een paar keer vast hebt gezeten? Had... Ja, daar is het ook begonnen, ja. Daarvoor ja. had je het niet? Ja, en dat dateert al van een nou, behoorlijk aantal jaren geleden, dus... Mm. Uh, dus als enigszins kan, eh, uh, nou ja, ben ik in het ziekenhuis en denk ik altijd, nou ja, dan word ik er snel uitgehaald. Omdat ja. men daar dan natuurlijk wel op ingesteld is. Ja. Maar nee hoor, in in flat dan zeg ik altijd, laat mij lopen. Maar lopen? Nee, nee, die lift doet het goed nou. Ik weet wel anders hoor. Ja, als je er een paar keer vast in hebt gezeten, ja, ja, dat gezegen. kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. Ja, het is te kort denk ik om daar nog een antwoord op. Ik, ik, ik denk dat dat, ja... Ik nou, weet, dan blijft je vraag niet. gewoon open voor de ja, volgende keer. Gaan we de toch? volgende week, ik schrijf hem op voor volgende week. Ja, goed. En, uh, ik, Jij bent de volgende week ook weer hè? Ja, ik ben er volgende ja. week ook. Ja. Nou, heel erg gezellig. Ik zou zeggen, uh, je bent van harte welkom. Dankjewel. <laughs> en we nemen de vraag volgende week mee. Ja, graag. Tot, tot volgende week en ja, een fijne tot dag. Volgende week. Dag ja, Jennifer. Dag. dag, dag. Ja, we zijn er bijna doorheen. De, de, de nacht, de dag wou ik nou weer zeggen. Ik moet gaan slapen zometeen jongens. De nacht zit er bijna op wat betreft nachtzuster. En ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik vond het heel bijzonder wat u allemaal mij heeft verteld. Ons heeft verteld. En we hebben hele bijzondere, Jennifer zei het al, verhalen gehoord. En vragen mogen beantwoorden. En ik wens jullie een hele fijne dag allemaal. Ik dank Herman Hofman hartelijk voor de telefoon. Die stond roodgloeiend en hij heeft vreselijk zitten bellen met u... En Tim Corbett, ik zeg het in één keer goed hè Tim. Achter de, achter de knop en zij gaan ook lekker naar bed zometeen. En uh, nou ja, uh, graag tot volgende week. En stem op Astrid hè. Dag dag.